Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten hebben twee rechters tegenstrijdige uitspraken gedaan... over de abortuspeel Mifepriston. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de beschikbaarheid van die pil, die sinds 2000 veel wordt gebruikt in de VS. In Texas heeft een rechter de goedkeuring van de abortuspeel opgeschort. In Washington vond de rechter juist dat die verkrijgbaar moet blijven. Wat de gevolgen zijn van beide uitspraken is nog niet bekend. De regering van president Biden is in hoger beroep gegaan. In de Israëlische stad Tel Aviv is gisteravond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op en in en ook werden ze beschoten. Een Italiaan van 36 is omgekomen. Zeker vijf andere toeristen raakten gewond. De schutter werd neergeschoten, hoe die aan toe is, is niet duidelijk. Spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt de mogelijk lek van geheime documenten bij het ministerie van Defensie. Via internet werd onder meer geheime informatie openbaar gemaakt over steun van de NAVO en de VS aan Oekraïne. Volgens de New York Times wordt er in andere gedeelde stukken geschreven over de voorbereiding van een Oekraïns offensief tegen Rusland. Mogelijk zijn meer dan 100 documenten gelekt. In Leeuwarden is afgelopen nacht een uitslaande brand geweest in een supermarkt. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar een grote brand. Toch was het vuur snel geblust. 17 appartementen boven de winkel werden ontruimd. De bewoners konden even later weer terug naar huis. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade in de supermarkt, zegt de brandweer. Het weer, de komende uren kan het mistig zijn. Verder vandaag veel wolkenvelden. Vooral in het westen en zuiden ook geregeld zon. Het blijft droog, tot 10 tot 15 graden. Morgen wat vaker zonnig en minder wind. En ook wordt het dan iets warmer, een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A7 Horen richting Afsluitdijk tussen Middenmeer en Wieringerwerf. 10 minuten op onthoud. en op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. Ja. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Tobak Leeft. wie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Daar zijn we wel blij mee. Toepak Leef, terug op de radio. Uit het zonnige zandvoort komt deze kant op. En vergeet niet de uh, parkeren meter even uh, aan te zetten. Ja, heb je het gedaan? Jazeker. Maken, het ja, zeker. Ja, ik heb het geleerd. Ja, ik, denk, ja. uh, ik dacht bij mezelf, dat hou ik wel een tijdje vol gratis parkeren. Maar ik had nu een beetje uitgelegd, want ik kreeg natuurlijk een boete. Dat zat ik gewoon op te wachten. Het was 70 euro of 69 of zo. En toen had ik teruggerekend en ik, nou, dat heeft me de afgelopen maanden dan 2 euro per keer gekost. Ik denk, nou, dat is een beetje wat het ook Anders kost. Het dus is toch 2,50 per uur hier? Of 3,50? Nee, het is nu 3, nog wat. 3,50. 3,50 per, ja. per stuk. Maar goed, ik sta hier nog geen uur natuurlijk, hè. Ja. Ik ben 5 over 10 gewoon weg natuurlijk. Ja, als je dan naar 10 weg bent, dan uh, kost het je helemaal niks. Dan kost het je 5 minuten. Ja. nee 3,50 gedeeld door 60 maal 5. Ja, precies. Nou, nee, laat maar. Ik krijg al die cijfertjes weer. Gaat ja. Gaat je duizelen voor me Nou ja. Het is zaterdagmorgen weer. Fijn dat we hier zitten. Ja. We kijken weer terug naar een week vol gebeurtenissen. Nou, zeker. En uh, wat is je bijgebleven, zo? Nou, die treinramp natuurlijk. Die treinramp, wel. ja, bizar. Dat is natuurlijk wel heftig allemaal. En ik zat nog, vanochtend nog even dit te luisteren eigenlijk. In Gouda is hetzelfde vrachtschip weer tegen dezelfde spoorbrug gevaard. Met gevolgen ja. voor het treinverkeer en de scheepvaart. Ja, daar gaat hij. Hoe kan hetzelfde schip in een paar jaar tijd hetzelfde tegen dezelfde schip ook. brug aanraken? Ja. De reden zegt in een reactie aan de NOS, het ook niet te weten. Er wordt uitgebreid onderzoek naar Ja. Gedaan. En dan zie je, die, boys, dan zie je al die filmbeelden erbij. Allemaal van die uh, gele hesjes staan. Ik heb er zo, sowieso tien geteld. En dan zie je nog een paar op die brug staan. En uh, langs de kant staan alleen mensen te kijken. En dan moet er uh, diep, diep worden gezocht. Waar ligt het de oplossing? Nou, misschien in de stuurcabine dat je denkt... Die gast moeten we eens ontslaan? Is dat een oplossing? He? Dat zou wel wat of, kunnen zijn. Of hebben hier weer twintig uh, medewerkers weer een klus aan. Nou, waar zou het aan kunnen liggen? Ja, het water is een, hoog. De boot is te hoog. He? Een diepgaand duur onderzoek wordt het weer. Ja, zeker. En dan moeten mensen bij weer gaan betalen. Hier is de knulligheid er toch. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, nou, goed. Ja, die <lacht> trein was wel vrij heftig, natuurlijk. Ja. En daar las ik vanochtend ook wel in de krant. Dat, uh, dat het vooral te maken had met de beveiliger. En het bedrijf dat die machinist zou moeten beveiligen wil ook niet met naam en toenaam in de krant. Want die kreeg een bepaald soort tijd door. En die machinist is daar gaan zitten. En is waarschijnlijk toch eerder begonnen. Oh. En uiteindelijk is daar een soort kettingreactie ontstaan. Die kwam door een goederentrein kwam die uh, machinist met zijn uh, kraan op de ene helft. En toen kwam weer een andere trein. Die reden nog een keer tegenaan. En toen, dat ja. was dat grote ongeluk natuurlijk. Maar ik ja. weet ook niet. Uh, er waren ja. er geloof ik uh, twintig of zo uh, zwaar gewond. Of zo, die in het ziekenhuis lagen. Of... Oh, dat weet ik niet. En uh, ja. er was één man overleden naast de verwondingen. Of één iemand. Ja? En dan denk ik wel van nou... Ik moet zeggen, dat valt dan nog wel mee. Want als je kijkt in het verkeer wat er gebeurt. Maar ja, dit was oh, Al gaan, gaan we weer een doen? Nee, ik ga vergelijken met andere ja, ongelukken. Nee, het, is natuurlijk, het ziet er heftig uit. En mensen hebben het ook al een beetje een trauma erover. van, shit. Weet je wel. Ja. Ik, ik ga niet meer met de trein. Ik geloof het allemaal wel. Ja. Ik ga ja. gewoon weer met de auto. Sowieso wilde ja. ik wel. Ja. Dus dat is een uh, idee. Maar ik vind goed, het is ook heel moeilijk. Want uh, als, als ik op de auto, in de auto zit. En uh, uh, op de snelweg. en al die auto's zie. dat ik wel eens denk van. Het gaat toch relatief heel veel goed? Ja, ja dat over, over 100 jaar gaan we terugkijken. Ja, jezus, dat ze toen zelf reden ook gewoon. hè? Ja. Dat je zelf het stuur en dan had. Dan nou zou je zo even een tikje kunnen geven en dan zou je moeten aan kunnen raken. Tegenwoordig wordt het allemaal automatisch een stuk veiliger. Ja, we zouden, maar zouden die automatische auto's ook... Uh, Rekening houden met aquaplanning, dat er ook iets in de wielen zit, zodat ze dat kunnen vergeten. Ja, nou wordt het echt de technisch hoor, dat weet ik allemaal niet. Ja. Nee, maar het gaat gewoon wel heel ver. Maar goed, uh, uh, straks meer dus is het Eerst even een stukje muziek. Hij wordt vandaag jarig, of hij is vandaag jarig, hij wordt 39 Ezra Keuning. Oh, 39, en hij komt man. uit 439. Hij komt uit Vampire Weekend. Dit was de hit. A punkt, het ligt niet. Curring wordt vandaag 39, ja, 1984 komt hij vandaan. Op deze plaat komt uit 2006. Dit is het de eerste album wat ze afleverde. Ze kenden elkaar uit, uh, uit New York. Uh, ze zaten daar op school met ze allen, toen zijn ze samen begonnen. Een rapformatie. hè? Dit was geen rap. Nee, nee in het begin niet. hadden ze een rapformatie. En toen kwamen een kamen ze erachter dat deze keuning en uh, Thompson... Uh, wel eigenlijk, dat uh, die andere man... wel eigenlijk iets hadden met uh, Afrikaanse ritmes. Dat vonden ze wel leuk. En daar zijn ze mee gaan experimenteren. En daar kwam dit uit voort. Het is een apart muziekgenre. En Vampire Weekend hebben daarna nog vele albums afgeleverd. Dit is dus de start van een hele succesvolle carrière. Vampire Weekend? Vampire Weekend. Zo so, heet het ze of is het deze? Uh, nee, Vampire Wings, is deze band. Ach. Nou, heb je er nooit van gehoord, joh. Nee, maar dat... Uh, we dat... staan al twintig jaar bijna. Ja. ja. Ja. Maar dat je jezelf zo noemt als naam. Ja. dat is nou wel gekkere namen, volgens mij. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. In deze wereld. Nou ja, goed. Ja. We kijken met de frisse blik de wereld in. En het is natuurlijk paasweekend. Dus is altijd de vraag. Gaan we nog iets doen met Pasen? Ja. Ja? Wij gaan wel een, een, een tripje maken naar een hotelletje Oké. Okay. Okay. Mijn uh, vrouw is jarig op de tweede paasdag. Dat is natuurlijk Ach. elk jaar weer anders. Dus, ja. uh, dus dat gaan we dan vieren. Leuk. In de veranda. Niet uh, in het buitenhuis. Uh, in het buitenhuis. Aandrijk. Nee, dat is voor sommige mensen net weer even te ver. Nou, het voor nou... het oude slechte been allemaal. Heb je het dus... nou verhuurd dan? Nee joh, het loopt van gemeten. Ja. Nee. Ik moet nou. het juiste platform nog vinden, denk ik. O, ja. Ja, gewoon je oh, in de het tuin werkt niet schijnt dat, hè? Het stond wel te huur voor de bazen. Ja hoor, staat er heel lang toltuur. Er komt uwe. gewoon helemaal niemand. Nee, er komt gewoon niemand. Ik denk nee, dat ze het gewoon niet mooi vinden. Denk ik denk dat dat het is. Ja. Nee, het kom, komt vast wel goed. Dat zegt iedereen altijd. Kom, iedereen komt op bezoek en die kijken naar zo. Wauw, nou, dit moet goed komen. Dit gaat goed komen, roepen we altijd. Ja hoor, zeker. Ja, zeker. Nee, goed, de platform hè. Waar zet je je spullen op te koop? Dat is de platform. O, op, op Marktplaats ben je altijd zo'n fan van. Doe het daar eens. Ja, daar staat je ook op. Maar oh, dat helpt. Dus Zeker, niet. kijk eens naar een, een zomerhuisje in Schotterdam. Nou, dit mag natuurlijk allemaal niet van het programma nee, leiden. Oh, De nou, lopen, oh, oh, oh. Maar... Nee, goed. Ja. Nou ja, je kan ook nog naar Indonesië gaan. Daar oh? heb je een eiland, dat heet uh, Halmahera. Ja? Halma, ah, Halmahera. Maar, dat is, uh, maar uh, je moet er nu heen gaan, want het is een heel beboste eiland. er leven ongeveer 300 tot 500 leden van een ongecontacteerde stam. En die heette de Hongana Hong Maniawa. Wacht, er zitten daar hek omheen. En die lopen nou, weet daar binnen of zo. En dan weet kijk je eens. Oh, maar, wat interessant. Maar ze zijn een van de laatste nomadische jagerverzamelaarsstammen in ja. Indonesië. Wat schattig. Maar uh, het, het erger is dat, uh, dat daar op dat eiland, daar, uh, daar zit dus een mijn. Daar kunnen ze nikkel uithalen. Oh. Maar ja, een van de problemen is dus met het uh, halen van uh, nikkel... is dat, uh, dat er storende mijnbouw nodig is om ze te verkrijgen. Dit heeft dan dus tot gevolg dat het vernietiging geeft van de ecosysteem... en inheemse landroof. Dus ja, als er geen bos meer is... dan zal er ook geen, niet zo'n stam meer zijn. Nee. En uh, hij zei, de man zegt zelf al, ik geef geen toestemming dat ze het innemen. Zeg hein, dat we ons bos niet willen weggeven. Want uh, zij, zij leven echt van uh, jagen en verzamelen. Ja, maar dat, dus dat is, is wel heel erg, erg goed toch? Dan mag het blijven, toch? Ja, maar doet ja, er... uh, iedereen die wil uh, tegenwoordig een elektrische auto. En dat moet dus uit uh, ja? uh, die nikkelmijnen komen. Ja, Kaken. maar goed, dat doet deze stam, toch? Nee, die weet niet eens wat een auto is waarschijnlijk. Nee, oké. Okay. Uh, het is heftig, hè? Die twee zitten naast elkaar en dat is irritant. Ja. Ja, zeker. En die zijn gewoon nog met pijlen en bogen schieten natuurlijk. Ja. Echt ja, mooi gegeven. Ja. Nou, ja, hier kan je ze zien. Het is, uh... hey, is er geen crowdfunding uh, site? Weet ik niet. Nee. Maar je ziet daar heel keurig, dan zie je een foto van die stam. Ja. En dan zie je dus dat die dames, die, die, die, die hebben toch een wit blokje voor een tepos. Uh, ja, voor tepels, ja zeg maar. precies, snap ik. En die mannen niet. Nee, dat vind ik toch wel opziend eigenlijk. Ja. Ik bij die mannen nog wel iets van blootziek. Dat, dat zal wel bij een cultuur horen, maar dat ja. komt ook zo helemaal niet. Heftig, hè? Nou goed, straks nog de Zandvoortsberichten. En natuurlijk ook weer een stukje geschiedenis in deze radioshow. Wat gebeurde er door de jaren heen? En wie is de jarig? Maar zover zijn we nog lang niet. Echt niet. Hé, het was pas een tweede gedeelte. Eerst maar even uh, Daytime TV. Zit op de radio. Or is de band. Do you miss a little conversation? Said too much your car. bijna dit hè ja. Beth Orton. Weather alive. Ik weet niet of ze nog levend is. Ze is het? Is het laatste fase denk ik. Zo zingt ze ook. Het is het toch grappig hè? Dit is voor de muziek. Basel wat ze hebben een bieter gezet. en ik vind het toch grappig ook, ongelooflijk. Daarvoor nog daytime TV dus een band, nee die had het, het over little victories, kleine overwinningjes. in het leven dat is heel belangrijk. Staan daarbij stil en dat is gewoon heel leuk. Ja, ik heb het op mijn werk altijd. Ja, gesprekjes met cliënten en die je dan net er even helpt of weet je, als zit in een in een put en dan help je ze en dan zijn ze in één keer weer blij en ja, ja dat is mooi. Dat het voor, toch? Daar doe je dus voor. Zeker. En daar gaat het sowieso om het contact met de medemens. He? Maar het staat ook wel van. Uh dat de studenten, verpleegkunde en zo... minder narcistisch zijn... dan degene die bedrijfskunde studeren. Oh ja, logisch. Dat is een artikel. Ja, ja, zeker. Ja, het andere is gewoon echt dat bijna wetenschap natuurlijk. Ja. ja, maar het is ook zo van... Uh, de mensen die bereid zijn om te manipuleren... en te misleiden voor hun eigen belang... Die, dat soort type mensen tref je vooral aan... bij de studies politicologie en rechten. Oh ja. En ook studenten die dus informatica doen... economie of natuurkunde... die hebben er ook wel last van... Maar de bedroep, beroepsgroep die de kroon spant zijn de advocaten. Ja. Die hebben het vaak kenmerk als psychopathie, narcisme en machiavellisme. Hoe <eel> heet dat? Machiavellisme. Machiavelli. Oké. Okay. Uh, Machiavelli, dat was inderdaad zo'n uh, potentaat, mij in was van Italië. Ik dacht koffie was Machi Machi Machiavellio, hè? Ah, een latte macchiato bedoel oh, ja. je? Ja. Zoiets. <laughs> ja. Maar goed, ja, ik kan me voorstellen, ja, die advocaten moeten iets verdedigen. Die zitten zich dus te verdiepen in die, al die wetten. Ja. Die denken, oh, als ik dit noem, dan kan ik misschien niet vrijbreiden. Ja, daar moet ik gewoon echt zeker overkomen. Dus ja, die hebben een hele, hele andere insteek. Ja, ja. Mensen dus met duistere karaktertrekken kiezen het liefst voor studies en beroepen die macht en status opleveren. En als je vriendelijkere mensen zoekt... dan kan je het beste je heil zoeken bij maatschappelijk werk verpleeg ik u. nog vinden het, het heil zoeken. Jezus. Het heil zoeken. Kan je ja. daar beter naar vluchten? Als je echt... Als je hebt niks, dan ga je de zorg in. Dan kan je meepraten met de patiënten. Heel goed hoor. Maar ja, status. Leuk. Dat heb je toch in het onderwijs soms ook wel. Want de meeste keer... Nou, niet meer hoor, denk ik. Nee, dan komen die, die leerlingen allemaal met andere theoretjes. Nee meneer, dat heb ik gelezen. Dat is echt heel anders. Hoor. Ja, nee. Ja. U, u kijkt op de mainstream media, maar daar is het allemaal zo oud. Maar wat ik altijd zo opvallend vind is, dan heb je een school en dan... Uh, zij, toch vaak zijn het uh, dames die uh, onderwijzeres zijn en zo, op lagere yep. scholen. En dan komt er een man. En binnen no time zijn die dan directeur. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar... Die denken ook in de, de klas staan is wel heel leuk. Maar Oeh. wat een werk zeg. Ja, ze hebben niks van me aan ook. Ja precies. Nou, het is gewoon moeilijk om een leraar om inspirerend te zijn. Het schijnt dat heel veel leraren en leraressen naar België vertrekken. Want daar heeft de leerling nog veel meer respect voor de leraar. Ja, ja. Dus ze vinden het wel grappig. Daar is het landje is het wat zachter. Is ja, zeker. Mooi is dat. Dat lijkt goed. me wel mooi om daar te werken. Uh, ja, dat weet ik niet. Het schijnt uh, meerdere mensen gaan er naartoe. Ja. Nou goed. Uh, uh, uh, giftige opkomst van de cobra's. cobras ik, ja, ik keek naar het plaatje. Cobra's nieuwe vuurwerk. Ik denk, hè, dat ziet er wel heel erg bekend. Dat ken ik ergens van. Dat is lang geleden. Maar goed. Cobra's zijn vuurwerk. Zijn van die grote vuurwerkbommen. En daar zit flitskruid in. En het flitskruid kan je eruit halen. En daar kan je dus banken mee overvallen. Of nou ja, plofkraken mee plegen. Oh, en het schijnt dus dat ze de afgelopen tijd echt tienduizenden, weet ik veel, honderdduizenden, nou ik wil niet overtreffen, maar in ieder geval 10.000 tot 15.000 van die apparaten hebben gevonden ergens. En dat schijnt echt een heftig iets te zijn. Kinderen van 14, 15 jaar die beginnen met die dingen te handelen. Maar ze weten niet dat het uiterst strafbaar is en dat het ook gebruikt wordt in het criminele circuit. Dus voordat je oh. weet, zit je in een bepaald wereldje waar je bijna niet meer uit kunt komen. En dan word je ergens voor ingezet. Dus uiteindelijk zijn ze daar heel flink uh, mee bezig. En het grappige is, uh, deze mensen die erin handelen, die straathandelaren, zijn soms jongeren tussen de 14 en 15. Dat zei ik al. Maar komen vaak uit een gewoon gezond nest vandaan. Dus dat heeft niks te oh, maken ja. met de opvoeding. Maar ze vinden gewoon het knallen leuk. Alles zo herkenbaar, dit. Wat interessant, allemaal. Ja, Hopelijk heb ik dit achter me gelaten. Nou. Heb je nog gekeken of je ja, er dit ergens in ja, dit de stuur uh, Regelmatig een sweep. <laughs> <laughs> dat doet mevrouw, die kan een uh, grondige sweep doen. Oké. Okay. Ja. Dus uh, nee, ja, dit, komt dit is Er echt... ook dingen van jou tegen die jij verstopt hebt, dat is de vraag. Nee, maar in die kamer kijkt ze toch niet? Hopelijk. Ah, nou, dat hoop ik maar. Ja, dat hoop ik ook. Want als, als jouw. Uh, nageslacht slim is, dan uh, legt hij het ergens bij jou... Uh, nou, ik, ik... in een kastje wat je ergens hebt staan... dat je er ooit nog eens op gaat knappen. Nou, nee, maar ik bedoel, ik heb wel iets wat knalt... maar dat houd ik natuurlijk ook altijd bij me. Dat is logisch. Mm. Dat ga ik natuurlijk niet ergens in een kastje doen. Dat, ook, dat kan ook helemaal niet natuurlijk, hè. Maar het zit gewoon allemaal vast. Nou goed, straks onder andere de zandvoortsenbrit. Is het de weer Ja, zeker. Eerst maar even de masterpiece. Peace of mind in UCD. Hier is Veronica. De van Masterpiece, dat is de, de band. En uh, dit is Peace of Mind, althans de CD en Veronica. Het grappige is wel, Ja, je zou denken, als Radio Veronica zou deze plaat mogen draaien. Nou, helaas, het is geen klassieker. Je moet, het is geen goud van oud. Dus die is, valt, ja, die valt erin. Die mag niet gedraaid worden. Goed, vandaag, uh, nou ja, afgelopen week ging het er volop natuurlijk over de voetbalwedstrijd. Een, wordt er daar nou een, een, een flesje bier gegooid? Wat was het nou? Iets anders, een beker? Nee, het was een... Aansteker werd gegooid. Ja. En die kreeg hij op zijn hoofd en meteen bloed. Het zag er vrij heftig uit, bloed aan zijn hand. En toen werd er een tijdje over gebakkelheid. Moeten we doorspelen of niet doorspelen? Uiteindelijk werd het doorgespeeld natuurlijk. En nu is het in de krant, is er een stelling. duel staken, is dat een goed plan? Nou, 80% van de mensen in de Telegraaf zeggen van ja, dat is goed om ermee te stoppen dan. Want ja, ja als mensen het niet willen, niet appreciëren, niet goed vinden, dan stoppen we het er toch al mee. Maar ja. goed, uiteindelijk werd het door daar Ik zie Davy Klaas er. Je krijgt dat ding op zijn hoofd. En, en nu in de krant allemaal, ja, er gaat een hoop geld in om. En ik zit hetzelfde te denken: van, ja, je, ja, je staat daar voor heel veel geld te spelen. En dan wordt er iets gegooid. Dat je denkt: ja, dat is toch een beetje het risico van het vak dan, natuurlijk. Ja. Je sowieso, voetbal is stom. En dat trekt ook stomme mensen aan, zeg ik altijd. Dus ja, wat kan je dan nou verwachten? Moet je dan verwachten dat de hele maatschappij weer alles gaat bedenken om wat was het ook weer camera? En dan moet je een app downloaden op jouw en dan moet je dat ook maar willen als supporter. En ik kan dan traceren of er ge gevloekt wordt. Of er. Jongens, houden eens even lekker op met dat voetbal gewoon, zou ik zeggen. Als het zoveel vergif, hè? En natuurlijk zeggen de mensen: ja, er zijn er maar een paar. Ja, er zijn er maar een paar. Maar goed, dat hebben we meer dingen gehad. Er zijn maar een paar mensen die met vuur, niet met vuurwerk om kunnen gaan. We zijn toch een gestopt met vuurwerk, dacht ik. Ja, dat, dus... is waar. dat is waar. En het gaat alleen maar over geld. Heel veel geld verdienen. En zo, die voetballers die nog een klaar zijn met voetballen. En dat het in het zwart gehad. Wat gaan ze dan doen? Willen ze allemaal trainen worden, kunnen ze ook allemaal niet worden. Moeten ze allemaal weer begeleid worden? Ik ben er gewoon klaar mee, joh. Het is voor mij duidelijk. Dan ja. stoppen maar eens. Laten we lekker zitten. Ja, He? Blijf gewoon maar even lekker zitten. Gewoon met het vuurwerk. Of met dat uh, voetballen. Dus ja. nou, goed, gisteren op de televisie was Han uh, uh, Brugbouw, geloof ik. Han, Han Brugman? Nee, ik weet niet meer. Die zei het ook al. Die zegt van nou, misschien moet we gewoon eens een half jaar stoppen. Kijken hoe het wat voor uitwerking dat heb. Ja, de mensen kunnen hun agressie dan weer niet kwijt. Hè? Waar gaat het dan heen? De supporters of de voetballers? De supporters. Ja, ja nou, die staat... voetballers hebben allemaal genoeg gespaard inmiddels, denk ik toch? Nou, niet allemaal, denk ik. Mm. Nee, maar goed. Ja, nee, ja, het is geeft ook dat je. Jezus, als, als dat niet kan, dan kan het gewoon niet. Hou eens op met elke keer maar weer dingen te gaan bedenken waardoor je het kan controleren. Jo, als je het even goed nog wil, ja, dan is het voor jou risico dan. Ja, dan moeten ze mensen dus fouilleren en dan moeten ze aanstekers pakken. Alles waar je mee kan gooien. Ja, allemaal voor een potje voetbal. Ja, alles moet ingezet om een potje voetbal te spelen. Ja, ja. Ja, nee, ik snap het wel hoor. Dat is goed, het nee, ons erfgoed moet in stand worden gehouden. Maar ik, ik vind het dan wel toch bijzonder. Van, uh, uh, het is dan inderdaad het wij-zij gevoel dat ze daar, daarom agressief worden en zo. Omdat het een wedstrijd is. En denk ik van, nou ja, haal het wedstrijdelement weg. Maar ja, dat vinden mensen het weer niet leuk. hè? Nee. Ja. Want ik bedoel, als ze ook met de Grand Prix alleen maar rondjes rijden voor de lol. En meer, meer niet doen. Is, komt er ook geen hond meer kijken. Nee, nee, precies. Ik.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 En stoppen. Gewoon, een half jaar die stoppen. En die voetballers, misschien kunnen ze iets, iets anders doen in de maatschappij? Ja? ja, misschien een sociale dienstplicht. Ja, precies. Kijk, dan kunnen ja. ze met kindertjes in achterstandswijken kunnen ze gaan voetballen. Die worden helemaal blij. Uh, oh nou, nee, laten we dan gewoon handbal nemen of zo. Nee, nee, maar die mensen die van voetballen, dan kunnen ze toch mensen trainen en doen en. Of in nee, vluchtelingenkampen? Uh. Uh, ik dacht zelf gewoon uh, voetballen gewoon helemaal niet meer doen, dacht ik zelf hoor. Ook geen training meer geven. Gewoon. Ja, maar het is ook belangrijk toch dat mensen, kinderen gestimuleerd worden om te be bewegen en zo. Gewoon amateurvoetbal, dat zou ik wel ja. voor zijn. Ja, dan zullen we dat ja. doen. Nou, we zijn eruit. Het is duidelijk. Ja, klaar. Goed, straks de stand voor de berichten. Wat later dan normaal? Maar dat geeft je een beetje je gewend bij ons. Wij zijn altijd een beetje laat natuurlijk. Eerst maar hier de nieuwe singer. althans niet zo nieuw is hij niet meer. Oh no, de no, vers hebben ze eruit. It was the last thing, at least that's what I'm saying. I don't seem to understand the things you do. Knowledge comes with money, but the money's gone in time. you see. Oh, I tried to be Dream so big, they must have gone. Hey, may your girlfriend, she doesn't seem That's what they're saying At least that's what they say. in the end Ooh, I thought I'd know Inside my heart This place I own Na, na, na, uh. At least that's what they're saying Then no, why the fuck they're praying Oh, yeah. I thought I'd know Inside my heart This place I own Is it true to be a fool? Do you mind? Uit de categorie lekker neusig klinken. Uit het doosje van de Strokes. Maar dit waren het ook de Nederlanders. De Fighters Unknown Affair is de nieuwe. cd die ze uit hebben en ik zal eens kijken. Er komt vast weer een nieuwe single uit. Dit is alweer wat oud. komt weer een half jaar uit volgens mij. Voordat je weet, dan ben je alweer een jaar verder. Goed, het is uh, bijna... Nou, het is uh, bijna alweer negen uur. We zijn eigenlijk een beetje laat. Ja, Zandvoortse berichten. Goed, berichten rond uh, de ministerie, ministerie... Het mysterie rond het graf van Paulus Lood er waren altijd wat verhalen, want het had ook te maken met de kleinste uh, man van Nederland. Die dat graf is ook ooit leeg gehaald. Ja. En ze dachten ook dat het graf van Paulus Loot ook leeg zou zijn. Ligt hij er wel? Dus uiteindelijk hebben ze camera's erin uh, getakeld, met een gaatje geboord, en uiteindelijk jawel konden ze bevestigen dat er iets in lag en dat er ook een naamplaatje op de kist lag of zoiets. Ja. Dus ze hebben echt met camera's door een gaatje naar binnen, hebben ze het achter kunnen achterhalen dat Paulus Loot er gewoon ligt. Hij kocht in 1722 de ambachtelijke heerlijkheid... voor 10.000 florijnen. Ja, dat is nog voor de gulders. En eh, toen heeft de voortgang van Zandvoort... een vlucht genomen. De welvaart ja. is toen... Eigenlijk is het van, van vissersdorp... stink het vissersdorp, Gadverdamme verdammen... is het een badplaats geworden. Ja. En dat heeft hij eigenlijk in, in werking gezet. Het maf is wel, er is geen afbeelding van Paulus Lood. Geen schilderij of zo. Of foto had je toen nog niet. Natuurlijk ook in 17 zoveel. Dus nu hebben ze, het grappige is. Nu hebben ze de scholen opdracht gegeven. volgens mij is dat gisteren. Is dat bij het Zandvoet Museum erbij gezet. Bij uh, beroemd in Zandvoort. Hebben ze aan, um, aan leerlingen van school gevraagd. Om een afbeelding van Paulus Lood te maken. Dus ik ben benieuwd. Hoe dat er nu uitziet. Misschien, ja. misschien op de de krant hebben ze dat erbij gezet. Moeten we even kijken. Maar goed, het, het MAF is wel. Het, uh, uh, ja, nou ja, Dat het nu al een klein beetje verder uh, uh, ontwikkeld is. Ik heb er helemaal niets over gehoord gisteravond. gisteravond. Nee? Want uh, gisteravond was ik uh, in, in die kerk. En er was een gezamenlijke tarse vanwege Goede Vrijdag. Ja. Maar er uh, was er wel iemand die tegen me zei. En dat vond ik wel heel bijzonder. Uh, er was ja. een tentoonstelling over de dwerg. Hè, uh, Jan de Paap. Hè? Ja. En, en, en die zegt. Dat kan gewoon helemaal niet meer. Nee, dat, dat, dat moet de, een klein mens zijn. De, o, maar, wacht. Klein mens klinkt ook alsof je dan minder bent dan een groot mens. Ja, ja. Het ja, kan gewoon niks meer. Nee, dit nee, is gewoon klaar. Ja, ja. Um, nou, even iets voor de oude mens dan. Want het doet niet de zaak of je nou klein bent. Maar dat was eigenlijk wel het punt. Want dat was waar hij... Die... Nou, is... ja, ja. Moeilijk hoor, moeilijk Ja, hem was het dwergwerpen begonnen of zo. Dat had ik wel begrepen. Ja, echt waar? Ja, zoiets, zoiets. Nou, hij deed natuurlijk wel rare dingen op circus, hè? Ja. Ja, en uiteindelijk is ook hij... Uh, Gejonast uh, ge door een andere dwerg. Ja, toen hebben ze ze vroeg losgelaten. Of? Ja, sowieso. Dat was een heel naverhaal. verhaal. Vertel, ja, zeker. Wat meer? Ja, de senioren, dat is dan de oudere dwergen. Zeg maar, oh, de oudere mensen, sorry. Ja. Die jaren uh, geleden moesten Seniorenvereniging Zandvoort noodgedwongen stoppen met de zwemactiviteit in Centerparks. Maar na jaren van overleg met de directie van Centerparks en Gemeente Zandvoort is eindelijk onder bepaalde voorwaarden groen licht gegeven... en ze kunnen weer zwemmen. Jippie. Vanaf 3 april kunnen de leden dus uh, op alle maandagen... dus ook op de Tweede Paasdag en Pinksterdag... op vertoon van hun DSVZ... de leden passen weer zwemmen in het zwembad. En uh, het is wel zo van tegenbetaling van 6,50 bij de receptie, voorzien van een polsbandje voor het kledingkastje... Kunnen ze vanaf half tien uh, tot uh, ongeveer uh, twaalf uur kunnen ze daar zwemmen. En niet naast elkaar en ook een beetje tempo dames. Maar het is ja. allemaal wel leuk dat hele, dat hele relatiegelul van de afgelopen week door te nemen, maar dat, doe het even in de pauze of zoiets. Ja ja. Nou. ja maar ik denk wel zo dat ik uh... Ik ben inmiddels ook op de gezegende leeftijd dat ik ook een senior kan zijn. Ja? En denk ik van, oh dat is wel leuk. Als ik, als ik al maandag vrij ben, kan ik gewoon gewoon lekker even Zeker. baantjes trekken. Maar wel even opschieten, want je mag er tot tien uur zijn hè? Ja, je, ja, je, ja. Je, ja. om tien uur gaat het zwembad open. Ja, oh nee, de Seniorenleden om... mogen tot half Elf of mogen ze in het water blijven. Dus echt maar een uurtje. En daar moet je wel alles in klaarmaken, zeg maar. Nou goed, de andere ding is... De Achtsprong zoekt nieuwe bewoners voor het woonproject hier in Zandvoort. Verstandelijke gehandicapten. Jongeren van in de leeftijd. Nou, jongeren van 24 tot 46 max. Dan moet je uiteindelijk toch wel weer een andere plek gaan zoeken. En je kan jezelf aanmelden. Dan moet je even kijken bij de Achtsprong. En er is vast wel een linkje. En dan kan je daar inschrijven En dan wordt er ook verwacht dat als ouders, als verzorgers van die cliënt... Uh, dat je ook wel zeer betrokken bent. Want, uh, en dat je een dagbesteding hebt. En dan zou je daar kunnen wonen. Ze zijn op zoek naar twee mensen die daar zouden kunnen wonen. En dat is een mooi gegeven. Dus, uh, ze hebben gezamenlijke ruimtes. En ze gaan samen ko ko koken. En... Um, nou ja, goed, dat is daarmee het verhaal. Ja, het spreekt me altijd door de verbeelding. Het is altijd mooi als je weer uh, cliënten tussen de maatschappij kunnen uh, plaatsen hoewel het niet altijd overal even goed gaat. Er zijn ook weer de berichten natuurlijk, maar... die hebben minimaal aan begeleiding, denk ik dan maar. Het ja. is wel belangrijk dat er een, een cirkel omheen wordt gevormd. Goed, wat nog meer? Uh, senioren zijn steeds vaker het doelwit van online fraudeurs. En om hen te helpen bij, uh, bij het herkennen en voor, voorkomen van online fraude... organiseert Pluspunt in samenwerking met Samenstandwoord... de gemeente en de politie twee voorlichtingsbijeenkomsten. En tijdens die bijeenkomsten wordt er aan de hand van interactie en een film... Besproken hoe ze zich kunnen verdedigen. En uh, de eerste bijeenkomst is maandag 17 april. Dus uh, maandag over twee weken. In uh, Pluspunt Zandvoort in de Vlemingstraat. En de tweede bijeenkomst is uh, maandag 15 mei... in de blauwe tram louis carré 1. En wij de een bijeenkomsten zijn van uh, half 2 tot 4 uh, tot uur. Dus uh, ga eens kijken of je... Stuur je moeder erheen of je oma... Of ga, ga gezellig mee. Dan uh, kan je het ook verder vertellen. Hè? Zeker. Straks meer Zandvorst berichten. Eerst maar even weer een geinig plaatje hier op de zender. Yes. Eve to More. Nee, dat heb ik niet. Eerst maar even. Race the light. Ik denk dat klopt die allemaal. This is your everything. The human heart.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 High fives of a temper every star Sure sounds like trouble to me Do you trust too much or give too much of your love away? It could be better, yeah It could be alright It could be better, yeah entering the human art. Niet hard, maar hard. Ja, je komt met hard binnen. En dat was de nieuwe single van Lights. Ze hebben een best op CD uit. En dit is het enige nieuwe rukje wat erop te vinden is. Als verkoopt u duurcdelen natuurlijk ook allemaal niet. Je denkt, ja, ik wil wel iets nieuws hebben. Moet je hele cd kopen voor het ene rukje? Als je echt een fan bent, dan doe je dat gewoon. Dat vind je helemaal niet moeilijk. Ja, echt niet. Goed, vandaag, uh, of dit weekend eigenlijk... Ja, alle pracht en praal in de Amsterdamse Rai. Ik ben er ooit eens geweest. Ik denk dat het wel twintig jaar geleden is dat ik geweest ben. En er staan allemaal Lamborghinis, Bugattis... Hondt. Nou, uh, Porsche staan er allemaal. En dat is echt iets voor mannen om erheen te gaan natuurlijk. Oh, even lekker gewoon. Meer voor mannen. Echt meer voor mannen om dan gewoon even... Yeah. Ja, ben, ben je, je geweest wegaf. of... of ja? uh, je bent echt geweest. Ja, ooit, 20 jaar geleden. Oh, nou misschien moet je weer schaam, want je zo gezellig. <kwijnt> Een mannendagje. Mijn zoon heeft een hele mooie wagen gekocht... dus ik kijk gewoon even uit het raam en denk ik... Nou, ik heb ze allemaal nog gezien, hoor. mooie auto's. Ja. Nee, goed, hier staat echt een hele mooie uh, verzameling van auto's. Echt ja. Een auto die 8 miljoen uh, uh, kost. Uh, en ze hebben ook een elektrische wagen. En, uh, echt bizar wat voor verzameling hier allemaal te zien is. En de echte autoliefhebber... die heeft niks met de elektrische auto's troep want de beleving van de auto... dat is natuurlijk ook in het dat gas geven. Oh, dat moet geluid geven. En die elektrische auto's, daar kan je symfonische rokken dingen onder zetten. En dat is niet zoals wat hoort eigenlijk. Dus nou ja, goed. En, uh, afgelopen week ook uh, de televisie een stuk over iemand die de elektrische auto echt aan het ontwikkelen is. En die zegt, leuk hoor, die hele grote auto's op indruk te maken. Heb je een heel kleintje of zo, weet je wel. Ja. Eigenlijk moeten er nou gewoon hele kleine autootjes. Dat merk je op het fietspad. Als er een of andere wagentje voorbij komt. Kant, die... hè? Op het fietspad? Nou ja, als je zo'n dus klein wagentje achter je hebt, als fietser vind je het al irritant. Dus eigenlijk moeten we op de gewone weg ook zo klein mogelijk. En als je echt iets moet vervoeren... dan heb je een grote auto nodig. Maar zo'n hele grote bak en dan één kind naar school brengen... dat ja, is, dat is, is niet oké, okay, hè? Ja. Echt niet oké. Okay. En ik kan je ook nog wel vertellen... dat is zo'n gemeentennieuwtje, Als jij een, een, een, zo'n laadbak nodig hebt... dan kan je gewoon naar de gemeente... en dan kan je hem twee uur gebruiken of zo. En dat kost volgens mij niks. Nee, bijna niet. Nee. Ja. Dat heb je ook bij, bij bouwmarkten. Daar kan je soms zo'n wagen nog gratis meenemen... als je boven de zoveel... Euro uh, aanschaf. Dus uh, ja, het is echt klaar. Echt, uh, ik, ik heb het al met, met die bakfietsers, weet je, die mensen die met zo'n bakfiets rijden, met koffie en een mobiel aan het oer. en twee kinderen ervoor die lekker aan het spelen zijn, zo. Dan denk ik, oh, kapitalisten. Door ja. normaal. Wij namen kinderen gewoon voor, op en achterop en dan rijden naar school. Ja. Maar ja, zo'n hele grote bakfiets is lood zwaar, Dus dan moet ook een elektrisch motor. Bij als je dit allemaal niet, hè? Nee, natuurlijk. Nee, zeker. <laughs> Ja, en uh, wat het ook allemaal aan ruimte kost, want dan wil je je fiets gewoon parkeren. Ja, Dan ja. staan er van die bakfiets of ook die fiets met die manden voor op die grote. En dan kan, dan kan gewoon niks naast. Nee, nee, klopt. Dus ja. het is echt heel irritant. Ja, ik had inderdaad toch zo'n heel handig ijzer dingetje. Dat kon je zo over je, over je stuur doen. Ja. Daar kon dan zo'n kindje in, weet je? Ja ja, ja, ja. Dat is heel gezellig ook. Ja. Kom. Kan je dan ondertussen even, even iets in zijn oor fluisteren of zo? Of even Vergiebelen? Ja, dat hoor ik aan de app voor natuurlijk. En dan zie je dat kind voor in die bak. En die je heeft dat geen mobieltje. Contact meer met de kinderen? Ja, via je mobiel. Er is altijd wel een app voor. Echt oh, ja, zo ja, en makkelijk. Je kan bellen met je kind ja, in de bak zit. In de bak. Dat is toch zo makkelijk? Ja. Dat... ja grappig, zo'n metaal zitje wat je dan voor op je stuur klikte. Ja. En dan probeer je dat kind eruit te halen. En dan nam je dat hele zitje mee. En dan liep dat kind zo nog half op school. Maar dat zitje om. Nee, om oh. nog geen. Ja. Dat waren nog eens tijden. Ja, dat was wel heerlijk. Ja. Heerlijk gewoon. Nee, ik vond, ik vond het wel, uh, wel makkelijk. Ik ben heel veel ook uh, met de fiets gewoon met kind naar Harlem heen en weer gefietst, gewoon zonder ondersteuning en zo. Ongelooflijk. Ik kan niet ik kon voorstellen. Niet Hoe of heb zo? ik dat gedaan? Er <laughs> nou, waren helemaal geen elektrische fietsen. Dus, uh, nou. Ja. En nu heb je dus dat mensen die hebben die kinderen dan de hele tijd in, uh, in zo'n draagzak en ik noem dat dan een braadzak, want die kinderen die zijn dan zo heel heet daarin, weet je. Ja, ja, ja. Ze ja. zijn helemaal garen dat ze eruit komen. Ja, goed, we komen straks op een nieuwe discussie natuurlijk. Uh, de kinderen hebben veel meer jeugdzorg nodig. Of moeten we het zelf verblossen? Ja, ze wilden juist minder psychiaters, worden ik van de week op het nieuws. Precies. Nou, straks daar even meer over. Eerst maar even lekker vragen muziek. Eve to more, ik kende het niet? Het is nieuwste ed. Ik zal je de titel besparen. Lovely sewer. op de zender. Dat moet af en toe. Ze kunnen gewoon Eve to More. is een band die beweegt ze tussen noise, rock, elektronica, trip pop. Maak de maar een ruk uit. Als de rest van de band er mee eens is, dus maken ze het gewoon. Ze hebben een nieuwe cd uit. Praise a lord who choose but uh, which does it not consume. What the fuck? Nou goed, diepzinnigheid, dat is wel duidelijk hier deze Eve to More. En dit was uh, Lovely Sewer. <gully> ja. Lieflijke, een lievelijke ja. Een oh, sewer. Of iemand die iemand uh, voor het gerecht daagt. Ja, sewer. Ja, kan ook nog. Oh, dat kan ook of nog. is het een sewer? Het is niet een. een uh, ab, se sewer. Ja, nou, ja. dat geen idee. Ja. maar het is vaag. En mocht je dit uh, aantrekkelijk vinden, en je kan nog veel meer dingen verwachten doen van deze band, het gaat alle kanten op, namelijk. Nou, ze spelen ze uh, in de Paradiso, 14 november. Dus. 23 euro. Kijk, dan kan je ja, dat, kijk, dat zijn weer. leuke prijzen. Ja, er zit vast wel een genre bij die je aanspreekt. Dat is wel duidelijk. Hmm. Spelen van alles en nog wat. Ja. Goed. Dus de politie die heeft een uh, 44-jarige man aangehouden... die neppe barcodes op drie blikjes plakt. Oh ja, mooi hè. Statiegeld in cash. Heb je al drie blikjes ja, ingeleverd? Ik had voor, nee, ik zat hetzelfde te denken. Maar hij heeft er echt werk van gemaakt. Ja. En levenslang dwangverpleging. Ja, Komt hij, is, dan, ja hij is ja. aangehouden voor oplichting en... Uh, Politie die schreef ook echt van uh, normaal wordt creativiteit beloond, maar niet in dit geval. Nee. En uh, de man uh, die, die uh, heeft dus een aanhouding en uh, dit is toch maar de vraag wat voor uh, straf hij gaat krijgen. Misschien uh, honderden uren taakstraf en dan moet hij uh, misschien uh, Blik, wel bij jou overruimen. komen en dan moet hij de mensen bezighouden die. Uh, ja, overdag... wat een straf zeg? Dat is echt een de straf denk ik. <laughs> Jezus, als dat je taakstraf is. Ja, samen knippen en plakken en zo, toch? Samen knippen en plakken. Wat voor beeld heb jij van wat voor werk ik doe? Nee, nou, er zijn een heleboel uh, mensen die. Uh, die, uh, die uh, toch op die manier bezig gehouden worden. Wij nee, maken gewoon taart. Een, ja, jullie maken taart, oh, maar er zijn ook nee, anderen. Ik, ik denk gewoon dat deze man... gewoon echt die oude blikjes moet opruimen. En dan krijgt hij niks voor. Oh, dat is ook wel dat is goed nog idee. veel mooi. Dat ja. is echt iets heel dichtbij waar hij mee bezig was. Oké, okay, goed idee. Hoewel dat was je al doen, dus dat is ook niet echt straf. Nee, er hmm. moet toch iets anders gebracht worden. Het is nou. bezigheidstherapie. Ja, maar toch voelde ik me destijds, en dat is heel lang geleden. toch ontzettend bedrogen dat ze in één keer de staatsgeld van de grote plastic flessen omlaag gooiden van, wat was het vroeger, 50 cent of zoiets. Volgens mij is het een kwartje altijd geweest. Ja, nee, daarvoor was het echt veel meer. En dat oh? hebben ze toen in korte tijd... en daar hebben ze geen rugbaan gegeven, hebben ze de staatsgeld omlaag gegooid. Ooh. Dus dan kreeg je in één keer van die oude flessen... ja, die kreeg je veel meer sta minder staatsgeld voor. Oké. Okay. Ja, dat was toen voelde ik me ook wel belazen. Dus uh, dit kunnen ze makkelijk verwerken allemaal. Je begrijpt het. Goed, muziek hier op de zender. Wat hebben we hier...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 Stuck home. I'm like, do you want to keep me unlocked? through? Yeah, symmetrical feelings match best when we're staring at the ceiling. Yeah, the center feels stuck home. I'm like, do you want to keep me unlocked? through? Yeah, symmetrical feelings match best when we're staring at the ceiling. Ze hebben een nieuwe studie uit Intellectual Property. Jij ja, moet een beetje om lachen. Nou, het klinkt niet alsof het heel erg diepgaand is. Maar goed, de Intellectual Property, als je dat gewoon erop plakt. Dan ziet het al heel interessant in ieder geval. Dus de zaterdagmorgen loopt tegen 9 uur. naar 9 uur straks een stukje geschiedenis van. Ja, wat is het vandaag eigenlijk? 8 april. Ja, er zijn er weer een paar interessante mensen jarig. Onder andere Anouk is ook jarig. Ja, grap. Eerst kijken we nog even naar de krant. En het schijnt dat de bolleboeren flink in de knel komen. Want ja, het schijnt iets dat wij. 60% van de wereld uh, uh, nou ja, voorzien van sierteelt. Dat uh, houdt in tulpen, want waar staan we bekend om druk En andere bloemen die wij over de hele wereld uitstrooien. Moeten allemaal, allemaal hier vandaan komen, moeten allemaal vervoerd worden. Moeten die bloemen allemaal geconserveerd worden natuurlijk. Uh, er moeten allerlei ziektes bestreden worden. En Timmermans die is nogal fanatiek bezig om allerlei uh, uh, noem je dat, uh, bestrijdingsmiddelen te veranderen naar veel milieuvriendelijkere strijdingsmiddelen. Alleen eh, kan je die ziektes dan wel goed bestrijden? Dat is een goede vraag. En dat denken mensen toch wel heel anders over. Die denken soms, van ja, dat gaat niet lukken. Nee. Dus dan hebben ze verlies. En nou is er altijd weer de vraag, moeten wij wel 60% van de wereld uh, met bloemen voorzien? Of moeten we het gewoon eens wat kleiner doen? ja, dus, nou ja dat is nu een beetje de vraag. Nou, wat mij ook altijd wel verbaasd is dat het dan niet... Uh meer uh, uh, bepaalde delen van de wereld, dat ze daar niet ook bloemen gaan telen. Nee. Net zoals Nederlandse boeren, dus nu ook boeren in uh, Nieuw-Zeeland en uh, Afrika, weet ik veel waar allemaal, Ja. dat er geen uh, uh, bloementelers uh, die kant op zijn. Nou, blijkbaar is Nederland toch een <tus> beter land voor om hier te telen. Of ze denken, nou, wat een gedoe allemaal met die bloemen en zo, dat moet allemaal ingepakt worden en verstuurd worden. Nou, uh... Ik laat het wel uit Nederland komen, dat is dat zo makkelijk. Maar goed, het schijnt wel dat in Brussel zijn ze inmiddels bereid... om wel wat, de plannen wel wat af te zwakken. Maar ja, goed, als Timmermans een tanden erin gezet hebt dan vaak, dan komt het wel heel erg ver, hè? Oh. Nou, goed, het schijnt dat ze 70% van de bestrijdingsmiddelen... ja, willen gaan veranderen. Het moet dan allerlei eisen voldoen. En als je dan bepaalde middelen gebruikt... en je gaat dat exporteren naar China bijvoorbeeld... China heeft hele strenge eisen... Dus die zegt dan van, ja, is, is dat, wel, uh, is dat uh, beestje wel verdelgd in dat beestje en die ziekte? Want anders mag het niet naar binnen. Dus dan kan je geen handel drijven. Oh, ja. Nee, goed. Het is nog een heel gedoe. En dat voor zoiets, wat, wat zei Lubach ook weer? Voor een bloemetje op tafel. Ja. Doe even normaal. <laughs> Ja. Maar ik moet zeggen, mijn bollen zijn niet uitgekomen in de tuin. Ongetwijfeld bij jullie ook. Ja. En dan denk ik toch, van, ik word er wel blij van als ik dat zo zie. Maar dat van, zijn plantjes in de, in in de, de tuin, tuin. En ja. die groeien gewoon. En dan hoor je op een gegeven moment hoor je echt zo'n gezoom. En dan denk ik, oh, er zit er een bij in in zo'n kelk van, uh, ja, ja, ja. van, uh, van zo'n tulp. Wordt je opgegeten door de tulp. Oh, net, ja, aan, al niets. die bloemen die zomaar ongegeneerd opengaan. Ja ja, ja, ja, ja. dat, ja, ja. Kan, dat, gewoon dat, niet, dat kan gewoon niet hoor. Nee, dat kan gewoon niet. Dan denk ik, waar hebben we het over? Nou, dan hebben we het over dit. En trouwens die hele lente en op zeen jaar getijden. He, met die bloemen die maar schaamteloos opengaan. zodat je in die kouken kan kijken. En Zie je die, die, die, die vieze meeldraden en die stampers open en bloot harren? Nou, ik heb daar niet om Laat laten dus die viezigheid voor zich houden. <lacht> nou goed, laatste plaatje ja, voor negen uur. En straks de stand voor de bericht ook nog doorgegaan. Het programma zit toch boordevol met allerlei informatie. Eerst maar even Phoenix afsluiten. Um, after the midnight.